Middernacht, begin van vrijdag 9 maart, door Almeegens met het NOS-journaal. Op 45 van alle snelwegen in Nederland mag vanaf september 130 worden gereden. Dat schrijft minister Schulz aan de Tweede Kamer. Op dit moment geldt de hogere maximumsnelheid op een klein aantal snelwegen. Schulz wil dat uitbreiden tot in totaal 58 Maar volgens het CDA zijn veel snelwegen daarvoor niet veilig genoeg. Ook zijn er soms milieubezwaren. Schulz heeft er nog eens naar gekeken en kiest nu voor 45 in september. Op de resterende 13% van de wegen moeten eerst nog maatregelen worden genomen. In Nigeria zijn twee buitenlanders gedood door hun ontvoerders. Het zijn een Brit en een Italiaan. Speciale eenheden van het Britse leger hebben nog geprobeerd om de twee te redden, maar dat mislukte. Enkele ontvoerders zijn gearresteerd. De Brit en de Italiaan werden in mei vorig jaar in het noorden van Nigeria ontvoerd. Amerikaanse onderzoekers hebben het complete gebied in kaart gebracht waar wrakstukken van de Titanic liggen. Ze hebben 40 vierkante kilometer oceaanbodem met sonarapparatuur onderzocht en op basis daarvan een gedetailleerde kaart gemaakt. Ook hebben ze 130.000 foto's gemaakt. Aan de hand daarvan kunnen ze beter vaststellen hoe het passagiersschip 100 jaar geleden ten onder is gegaan. Zo lijkt het erop dat de achtersteven van de Titanic als een spiraal naar beneden is gedraaid en niet in een rechte lijn is gezonken. Ook kunnen zo eventuele constructiefouten worden achterhaald. Welke nieuwe theorieën de onderzoekers hebben opgesteld willen ze nog niet zeggen. Die maken ze bekend op 15 april, op de verjaardag van de scheepsramp. In de Europa League heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van het Italiaanse Udinese. PSV verloor in Spanje van Valencia, het werd 4-2. Eerder vanavond won FC Twente in Enschede met 1-0 van Schalke 04. Over een week zijn de returns in de Europa League. Het weer vannacht opklaring en wat wolkenvelden, plaatselijke mistbank. minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt, aan zee een paar graden hoger. Overdag veel bewolking, smiddags kan het wat regenen en dan wordt het een graad of 10. Tot zover het NOS-journaal. Verkeersinformatie van de ANWB. Drie meldingen, de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echtelt en Tiel. Een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij de Heinenoordtunnel... Is die weg in beide richtingen dicht voor vrachtverkeer? De A325 Arnhem richting Nijmegen, tussen het Gelderdoom en het knooppunt Ressen, staat 6 kilometer file. En dat komt door een evenement. Tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 en Casa Luna. Frank Dumas. Ja, het heeft wat moeite gekost, dames en heren. Maar ik heb hem gevonden onder een dikke laag stof. Het ding stinkt als een otter. Uh, het is netwerkelijk alsof je een oude zolder voor het eerst in 30 jaar weer open doet. Zo ruikt hij. Dit is mijn oude trouwe muzikantijas. Dat ding dat uh, hing nooit, dat ding stond. En nu ligt hij achter mij op de grond. En waarom heb ik dat gedaan? Het is een aandenken aan de jaren tachtig. Uh, de tijd dat ik muziek ben gaan maken. Uh, een leuke tijd die ook nauw verbonden is met de muziek van die tijd. De punk. Ik heb nooit punk gemaakt, uh, maar wel de muziek die daaruit voortkwam. De new wave bijvoorbeeld, wat meer toegankelijker. Uh, uh, meisjesmuziek noemde jij dat, hè? Meisjesmuziek, ja. Dat is afgeleide. <lacht> We gaan het in deze uitzending hebben twee uur lang over... De punk, de punk van de eind jaren zeventig en van de jaren tachtig. En naast mij zit Jay Goosens, die ook zijn jasje meegenomen heeft. Ja. Ook een leren jasje. Echt een ledige punkjekker. Ja, dit is meer punk dan mijn jas. Mijn jas is toch wat waardlooppleinerig, wat, wat, wat zou ik ja, maar, maar zeggen. Een krakersjas vond ik het meer. Ja. ja. Dik leren. Het is belangrijk dat onderscheid, hè. Dus meidjesmuziek en punk. En een bruine leren jas was altijd een krakersjas. Maar een zwarte leren jas, dat was echt punkjack, ledige ja. punk ja, nou, de foto's klinken. Als je denkt hoe je ziet dat eruit ziet met die twee. Uh, kijk dan even op uh, um, facebook.com/slash Dan kan je zien hoe dat eruit ziet. Jerry Goossens is mijn gast, columnist van het Algemeen Dagblad. En schrijver van het enige um, substantiële werk over de Nederlandse politiek. Ja, er zijn er, twee, er zijn er twee nu. Hè? Ja, is er um, is het, vorige week of twee weken geleden is er een nieuw boek verschenen. Van um, Amelie Jonker. Um, die is 25, geloof ik, of 26 of zo. En die heeft een boek geschreven, No Future Nu. En dat is het tweede boek, wat er uh, ooit in Nederland verschenen is, over de punk. Dus Ik wou zeggen dat jij ja. bij is van het tweede het standaardwerk geschreven hebt. Maar, ja. Nou ja, nou ja <laughs> het ik, vind nog, steeds, beetje, ik ja, vind nog steeds het standaardwerk. Maar dat... Ja, precies. Nou, laten we het daar er maar gewoon bij houden. Um, Jerry, um, de reden waarom je hier bent is dat in, omdat in het Centraal Museum in uh, Utrecht een tentoonstelling is opgegaan over uh, de punk. Um, uh, je hebt die tentoonstelling gezien. Ja. Leuk. Leuk, ja, leuk, maar niet goed. En waarom niet goed? Nou, het is een beetje een, een, een bond-allegaartje. Dat is eigenlijk altijd in het Centraal Museum van Utrecht. Dat is eigenlijk, ja, dat, dat, dat, het, het is een bond-allegaartje. Maar in dit geval, ze hebben heel veel op een hoop gegooid. De tentoonstelling heet Punk, Kraak en nog iets. En uh, wat je daar ziet is voornamelijk veel beeldende kunst... Uh, mooie beeldende kunst. Ik zou daar graag voor naar het museum gaan. Alles wat ze daar neergezet hebben of neergehangen hebben is prachtig. En, uh, maar wat het met punten te maken heeft, blijft volstrekt onduidelijk. Ja. En dat is een beetje aangekleed met ja, oude VPRO-filmpjes. En um, nou ja, wat, wat dingen uit. De, wat artefacten uit de, de punktijd zelf. die in een achterafzaaltje zijn neergedonderd. Ja. En dat wordt zonder enige duiding of wat dan ook. Bij elkaar geveegd. Het gekke is, je kunt er op twee manieren doorheen lopen. Zoals de manier zoals jij het nu beschrijft, die ik ook wel herken trouwens. Uh, uh, tegelijkertijd is het voor jou en voor mij uh, als generatiegenoten een feest der herkenning. Ja, ja maar dat, kijk, het is een feest, maar dat moet natuurlijk een, een, een, um, een museaal tentoonstelling moet meer zijn dan een feest der herkenning. Kijk, een feest der herkenning, dat kunnen we ook. We nodigen jou uit, of jij nodigt mij uit, en we nodigen wat vrienden uit, en we draaien wat plaatjes en we kijken wat foto's van vroeger. Dan hebben we dat ook. Hè? Maar in dit geval. er wordt gepretendeerd alsof het. Nou ja, een soort terugblik op is uh, op de jaren 80. Of de jaren 70, jaren 80. En alles wat toen gaande was. En dat maakt het vol, volstrekt niet waar. En wat ik eigenlijk het allerergste vind. is dat. Um, nou ja, die punk. dat was een ontzettend vitale tijd die ook ontzettend veel heeft opgeleverd. Omdat nou ja, het, was niet, het was eigenlijk de bedoeling... dat iedereen die deel uitmaakte van die scene ook iets deed. Dus er is heel veel drukwerk geweest. Er is heel veel muziek gemaakt. Er is van alles. En um, dat, dat heeft een, een ja, authentieke eigen kracht... Die daar nauwelijks aan bod komt, die daar nauwelijks getoond wordt en die blijkbaar ook niet van belang gevonden wordt. Ja, punk, -punk wordt nu vooral in relatie gebracht met de kraakbeweging. Punk en kraak worden uh, uh, in één lijn gezien, zeg maar. En, en daar zit hele destructieve kant aan. Dus het beeld wat we nu van de punkbeweging hebben, is niet dat van een uh, uh, positieve opbouwende beweging meer. Hij zegt dat is maar uh, ten, de ten dele terecht. Nou ja, het, het zijn twee kanten van een soort anarchistische medaille. Enerzijds, de, de, er is eigenlijk één punk adagium, dat, heet, dat is do-it-yourself. En dat is gewoon een soort, ja, bijna een, een liberale uh, Rutte-mentaliteit. Dat als je iets wil in het leven, dat je dan niet gaat zitten wachten tot je toestemming krijgt van iemand, maar dat je dat doet. Gewoon... We hebben het over een generatie, de generatie waar wij uitstammen, ja. die uh, naar school ging omdat je uh, vaak iets met leuk in je achterhoofd had, maar niet omdat je dacht ik ga een baan krijgen. Nou ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Maar um, wat, wat de, de vitale gedachte is gebleken... achter die, die hele punkstroming... en wat dat op de dag van vandaag nog op geld doet... is dat uh, Nou ja, hè, als je een plaat wil maken daarvoor... Uh, ging je zitten wachten of ging je je best doen... om een platencontract te krijgen. Ja. Dat is iets van vroeger, luisteraars, een platencontract. <laughs> Überhaupt een <de> plaat, luisteraars. <laughs> nee, maar goed, daar, daar ging je dan op zitten wachten. En je ging zitten wachten op de toestemming van een of andere platenbaas... die dan zei van hier, jij mag een plaatje maken, jongen. En um, nou ja, die, die, de, de punks die hadden daar scheid aan, die deden het zelf. En die, die, die, die gingen ja. in een of andere hok en dan maakten ze onluisterbare... Opnames die ze vervolgens op een plaatje zetten. Je hebt, want je hebt een aantal dingen meegenomen, Jerry. Want ik vind het zonde om uh, het helemaal vol te praten. Het gaat over muziek uiteindelijk. Je hebt een, uh, een singeltje meegenomen. Dat is zo'n zwart geval. Ja. Um, uh, die ligt aan de, aan de overkant in een bak. Want daar staat de platenspeler in. We hebben moeten zoeken om een platenspeler te krijgen. Maar we hebben hem. Laten uh, we even een klein stukje luisteren. Dan nou, is, zo... Ik weet niet of het de juiste illustratie is van wat ik net vertelde. Maar vooruit. We gaan eerst even luisteren. Okay. Dit, dit klinkt alweer redelijk georganiseerd. Ja, maar dit was ook dit was een grapje eigenlijk. Uh, dit is uit 77 of 78 of zo. Het is een kortstondige periode geweest... waarin uh, nou, Nederlandse platenmaatschappijen... maar ook de media dachten dat punk the next big thing zou worden. En dat dat veelvuldig zou verkopen. En het was echt een rage. Dus je kon geen krant openslaan of geen tijdschrift. En daar werd over punk gerept. De bata verkocht punk schoenen... Gewoon rare witte schoenen waren waar een labeltje op zat. Waar punk op was gestanst. En dit was, ja, dit was een, soort groep, een soort carnavalsgroep. De Kuffers, die zich verkleed hadden. En maar de Kuffers heeft je dan nou waarschijnlijk ook KUFFE? Ja, ja, ja, ja. ja. Er was nog een, uh, een prachtig plaatje uit die tijd. Wat ik helaas niet bezit. Dat heet uh, Het Punklied. En dat uh, werd gedaan door ome Jan. En volgens de overlevering was ome Jan... Uh, de portier van uh, uh, de KRO ofzo, of de NCRV. Gewoon een, een man van 61 <laughs> in een pak met een pet op Ome Jan. En die had het punklied gemaakt. Volgens de geschiedschrijving is het vooral eigenlijk begonnen met dit beentje. Sex Pistols, uh, Nevermind the Bullocks. Um... Jij ja, zei net iets heel interessants over deze... dit, dit hier is begonnen, Engeland. Nou ja, daar, daar zijn de geleerden het ook niet helemaal over eens. Ik zou zeggen dat um, ze hebben de, de muziek die we nu als punk herkennen... dat de blauwdruk daarvan een paar jaar eerder... door de Amerikaanse Ramones gemaakt zijn. En um, nou ja, dat geluid werd door... Wat later de manager zou worden van uh, de, de Sex Pistols, uh, Malcolm McLaren, een paar jaar geleden overleden is, uh, meegenomen naar Londen. En die, heeft, die wilde daar een band beginnen en dat bleken de Sex Pistols. En uh, nou ja, laten we zeggen, het geluid van de hormones... met de esthetiek van McLaren en zijn toenmalige echtgenote Vivian Westwood. Dat is uiteindelijk, uh, dat zijn de twee pijlers van Punk geworden. Dus je zou wel kunnen zeggen dat, dat, de, bij de, dat het bij de sekspistels samenkwam. Maar we moeten de, de Ramones. Uh... Eigenlijk moeten de Ramones bij. En ja. ik, ik wou eigenlijk in hetzelfde genre nog een ander voorstel doen. als je dan to toch <laughs> ver uh, terug gaat. Uh, uh, en dat gaat nog verder terug dan de Ramones. hip op met zijn stoertjes. Um... Nou, <laughs> waar zit het nou? Is het nou? Is het sekspistols? Is het de Ramones of zijn het de stoertjes? Nou ja, ik kan nog verder terug, als je wil. Nou, ik weet het niet. Ja. Nou, ik heb een hier nog. Zullen we dit? Ja, ja. ja. Dit gaat nog verder terug. dat nog verder. We ik... gaan ja. nummer één. Nummer één? Ja. Even kijken waar de... Daarbij hebben we de... de, de, de, de, de. <laughs> dat is een uh, cd speler uit jij 0, denk ik. en cute en dan gaat... Ja, ja. Do. Periode Dit moet eind jaren 50, begin jaren 60 geweest zijn. Ja, een versie van uh, Heartbreak Hotel, van Elvis natuurlijk, maar... Hard door, gespeeld voor die dag. Hard gespeeld door Body Love, een geweldige naam is ook. Maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is dat het een soort primaire, uh, ja, primitieve rock roll is. Dus in zekere zin uh, was, was punk eigenlijk ook een soort muzikale reconstructie van een periode die eigenlijk verloren was gegaan in de popmuziek. Als je het over punk hebt, dan staat de muziek er eigenlijk nummer één. Dat is het eigenlijk het belangrijkste. En alles wat er omheen zit, daar komen we vast nog over te spreken... maar dat is secundair, lijkt me. De muziek is het belangrijkste. En het, het is inmiddels een cliché geworden. Zoals bijna alles wat ooit over punk gezegd is, een cliché geworden is. Maar... Um, de jaren zeventig was de tijd waarin je de progressive rock bands had. Waar je Pink Floyd en Yes en allerlei bands. Die, um, nou ja, het, uh, die, die zich voordeden. Goed geschoolde, virtuoze uh, muzikanten. Die eigenlijk wilden wedijveren met... Uh, met Klassieke muzikanten of jazzmuziek. Ja, samen gingen werken Yes of samen gingen werken met London Philharmonic Orchestra. Ik noem het maar op. En, um, en nou ja, Dat was virtuose popmuziek, maar het had niet meer de, ja, de raw power die Iggy in de jaren zestig had. Of die, die vroeger ook al in de jaren vijftig had. Dus um, nou ja, er is een generatie popmuzikanten gekomen die dat eigenlijk terug wilde halen. En um, nou ja, daar, daar is punk uit voortgekomen. Het is basale. Hoe, hoe punk was jij zelf eigenlijk? Nou ja, ik was er eigenlijk um, net te jong voor. In die zin dat. Um, in 1977 was ik 12, uh, uh, geloof ik. Als ik het goed terugreken. Dat is ook al een lange tijd geleden. En um, zeg maar, de, de, dat waren de hoogtijdagen van de eerste golf punk. Sexpistols, The Clash, The Damned. Dat soort mensen allerlei. Allemaal. En ik was gewoon... ja, Ik, ik zat in de, de laatste klas van de, van de basisschool. Of, de, of in de brugklas. Ja, het lolly Stadium net voorbij. Nou ja, ja zoiets. En um, het, het was wel... ja, Die, die muziek die kwam tot mij via de hitkrant. En de Express. En dat soort blaadjes. Dus ik vond het allemaal ontzettend interessant. Maar om nou te zeggen dat ik toen... Punk was dat kan je nog herinneren wat, wat de eerste punkmuziek was die je greep? Die je wat deed. Ik denk dat het de Sex Pistols was. Of ja, was... <laughs> ik kan me ook nog herinneren dat um, ik was ooit op de. Ik ging met mijn, met mijn vader schaatsen op de schaatsbaan in Utrecht en uh, daar hadden ze ineens een, een, een punk top 10 die ze daar draaiden. Dus je bent aan het schaatsen, geweldige tijd, <laughs> waar is het gebleven aan schaatsen en euh, nou ja, ze hadden een, een punt op tien en daar draaiden ze de pistols en de stranglers, maar ook de runaways en tal van dat soort bandjes. En um, ja, ik doe, het was wel iets wat me meteen raakte of zo. Het was wel iets en wat, wat me... raakt jouw energie? Nou ja, de, de, de, de, de rauwe energie ervan. Gewoon, het is iets wat, nou ja. Het spreekt iets kinderlijks aan. In die zin dat je, het is muziek is die, die, je, die je opjaagt. En waardoor je op de bank wil springen. En een steen door de ruiten wil gooien. Ja, het gekke is dat als ik die muziek nu terughoor, Dan moet ik er vaak ook bijna om lachen. Maar het heeft deels ook met herinnering te maken. Uh, deels ook omdat het iets, iets, iets ontwapens heeft soms. Uh, het, is, het is bijna te simpel om waar te wezen soms. Ja, nou ja, vooral de Ramones. Die, die, die het echt totaal teruggebracht hebben tot de, de, de me, het meest... Het is de meest basale popmuziek die je je voor kunt stellen. Even wat opzetten. Zo. Ja. Van wie? The Van Ramons? De Ramones. De, de, de Godfathers. En die werden in het begin natuurlijk al gewoon uitgelachen door. door, door um... Dat nummer wil je horen? Nou ja. Er zit nummer 1 op. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het lijkt allemaal zo veel op elkaar. We kunnen het goed uitdraaien. gewoon het waarschijnlijk in 1 minuut 40 gekapte geschoren ja, in dit. zo hoort het ook. Ja. Nou, dat is de muziek die je kan, als je drie weken gitaarles hebt, dan kan je niet spelen. Ja, drie akkoorden max. Ja. En, en, maar ja, popmuziek was natuurlijk ook nooit bedoeld voor virtuosen. Het was bedoeld voor, nou ja, wat zeggen, als, als uitlaatklep voor, voor jongeren... die um, daar op een heel directe manier iets mee konden verwoorden. En dat was volstrekt verloren gegaan. Het was helemaal weg. Totdat deze vier jongens uit, uit, uit New York ja, de boel herschreven. En, en, en, en daarmee ook ja, het modernisme in de popmuziek brachten, uiteindelijk. Je hebt zelf ook op zo'n simpele manier leren gitaar spelen, toch? Ja. Nou ja, dat, het, het adagium van punk was iedereen kon het. Popsterren bestonden niet meer, dat was een belachelijk idee. Wat ook heel goed was, weet je wel. Popster. Je had popster in die tijd. Dat waren halfgoden die daar op grote podia stonden. Ja, met eigen vliegtuigen. Met eigen vliegtuigen. Nou ja, wat nu heel gewoon is natuurlijk weer. Maar popsteren. Je staat naar een, een poppetje te kijken... van een halve centimeter groot in een stadion... met een lichtshow en toekstallen allemaal. En um, nou ja, dat, dat, dat waren een soort halfgoden waarvoor je alleen maar kon buigen. En verder niks. Totdat deze mannen kwamen die zeiden van... nou ja, iedereen kan dit. Jij kan dit ook. Dus, eh. Wat was er maatschappelijk aan die muziek? Wat, ja. Ik had de vorige vraag niet eens beantwoord. Maar, wat was er maatschappelijk aan deze muziek? Nou ja, de, um, het, het was muziek die, die uh, zijn middelvinger opstak naar alles wat maatschappelijk belangrijk gevonden werd. Uh, dat had in eerste instantie te maken met, uh, met de sexpistols en, en de brieën van, uh, van Johnny Rotten. Die in eerste instantie door die Malcolm McLaren binnen was gehaald als. Ja, ze zijn eigenlijk samengesteld als een soort boyband. Ze zijn bij elkaar gehaald door een manager. En uh, als een soort handpoppen van die, van die Malcolm McLaren. Met niet, niet het uiterlijk als uitgangspunt in het geval van. Nou, is het, nou ja, wel, maar het, een uiterlijk om te chokeren Ja, en, nee, precies. Uh, ja. Ja. Alleen die um, ja, Rotten uh, is een, een briljante maatschappijcriticus. En dat was hij als, als 19-jarig ventje al. Buitengewoon cynisch. Uh, maar met een buitengewone slimme kijk op nou ja, de klassenmaatschappij die Engeland was in 76, 77. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Maar toen veel erger dan nu. Uh, Engeland. Nou, het was in de jaren zeventig een soort derde wereldland. Um, dat. Ja, als je dat. Ik, ik weet heb je die. Um... Ja, je bedoelt die achterstandswijken met name. Dan niet je achter, maar gewoon het hele land zelf. Weet je wel, het werd verscheurd. Er was bijna een soort klassoorlog aan de gang. Uh, de, het land was in, in de houtgreep van, uh, van de vakbonden. Uh, de stroom viel uit. Uh, de, de vuilnis werd niet opgehaald. Het was uh, doffe ellende. En er was economisch. Um, nou ja, weinig uitzicht voor jongeren. Dus die voedingsbodem die lag er al. En, uh, nou ja, Rotten, die. Uh, ja, we wisten op, op, op heel manier, uh, een heel vocale manier. zijn middelvinger daar tegen op te steken. En, um, nou maar ja. Dat maar maatschappelijk karakter zat hem in de protesten: de protest, de boosheid tegen het systeem. De boosheid nou ja, tegen, het tegen het systeem. De weet je wat, het, het, um, het, het werd eigenlijk belachelijk gemaakt. Um, het was niet zozeer... Kijk, protest, dan denk je al snel aan een man met een baard... en een lange haren en een gitaar... die een, een protestsong maakt. En, um, maar, maar goed, dat het, het, is misschien het... wat het essentiële verschil... met die hippie-generatie. Is dat die punkers ook daadwerkelijk dachten... wacht eens even, hier staan al die pan panden leeg. Ja, We gaan dat, er wat aan doen. Ja, nou ja maar dat, dat, kwam eigenlijk, dat, dat speelde zeker in, in, in Engeland rond 77... niet zo heel erg. dat was daarvoor eigenlijk ook al... Hoe, uh, je had wat er aan, aan punk vooraf ging, waren dan zogenaamde pubrockers. Die speelden ook eenvoudige R&B-achtige uh, gitaarmuziek. En die zaten ook met z'n allen in afbraakpanden. En uh, de verbindenis met de kraakbeweging, zoals we die in Nederland kennen... Ja, die kwam pas in, in, in eind 70 en begin jaren 80. Hè, met de grote kraakriller. Ja. Yeah. Ja, de keizer. De ja. Grote, grote rellen in Amsterdam ook, met name, met name in Amsterdam. Is, is daar een verklaring voor waarom het het heftigst was in Amsterdam? Nou ja, het heftigst was in Amsterdam. Je had natuurlijk de grootste panden in Amsterdam. Je had de grootste punk scene in Amsterdam. Waarom eigenlijk? Ja, de de, de voedingswoning ja. was daar blijkbaar het grootst. Nou, die, de voedings, ja, je hebt in, in, dat zal in alle, alle hoofdsteden zo geweest zijn. Dat, ja, daar heb je gewoon dat soort bewegingen komen daar. Het, het, het, het snelst uh, tot bloei. En um, ik denk wel dat, dat punk verantwoordelijk is... of verantwoordelijk mag worden geacht... voor de radicalisering van de kraakbeweging in die tijd. Er werd natuurlijk gedurende de hele jaren zeventig al gekraakt. En um, nou ja, als zo'n pand ontruimd werd... dan, dan lieten die brave marxistische hippies die zich uh, ja, gemakkelijk eruit zetten. En pas ja, rond tachtig toen... toen uh, Waar ja, punks hun in intrek genomen hadden in die kraakpanden. En daar oefenden met hun bandjes. Uh, toen is er een soort explosief mengsel gekomen. Waardoor die kraakzien ontzettend verharden. En nou ja, met, met de, de, de legendarische veldslagen als gevolg. En de punkmuziek was de katalysator erin? Nou, of de punkmuziek de katalysator was. Ik denk dat punks de katalysator waren. En wat was de rol daarvan dan precies, van die punks? Nou ja, je moet je voorstellen, de, de, de normale, in de jaren zeventig... De, kraak, de, de kraakpandbewoner was een, uh, een de marxistisch geschoolde student... Um, uh, die theoretisch onderbouwd was met de klassenstrijd en de vereniging doen... maar die, ja, die het niet opnam tegen, tegen de politie. Nou ja, uh, op een gegeven moment al die punkbandjes die her en der ontstonden... omdat uh, uh, uh, het, het punkadagium was... dat iedereen muziek kon maken... en iedereen een bandje kon beginnen. Dus dat deden ze ook allemaal. Dus er overal waren er bandjes... en die moesten ergens oefenen. En dan kwam je al snel in een kraakpand terecht. En nou ja, punks gingen daar wonen. En uh, punks bleken... Uh, nou, veel sneller dan, dan de oude krakers... Ja, bereid om... om uh, tot daden over te gaan. Ja, te die zonden met de bakstenen dan... in hun handen. Ja, uiteindelijk wel, ja. In Nederland is, is, is die punkmuziek uh, wat, wat later op gang gekomen. We zijn niet de early adapters van de punk. Wel, wel de, qua luisteraars en, en hanekammer, zou ik maar zeggen. Maar qua muziekproducenten is, is, heeft Nederland nooit grote punkbands voortgebracht. Nee. Nou ja, we, we hebben natuurlijk... Het is, in Nederland is het altijd underground gebleven. En er zijn pogingen ondernomen um, om, om mee te surfen... op, op de, in ieder geval de mediapopulariteit van de punk destijds. Dus de eerste, of een van de eerste Nederlandse punkbands. Ivy Green. Wat een geweldige band is. Die... Heb je eens bij je, toch? Uh, ja, ik moet wel even een nummertje bij me hebben. Even kijken waar die is, hoor. Um, ja, nummer één. Ivy Green. Ivy Green, met een intro van, van de Ramones. Doet het lekker hier, zeg. Ja, dat ja. nou, komt wel. Ja, dat komt een beetje een cd-speler uit de punkte tijd. Yeah! Well, it's great to be back here in Amsterdam for another night, you know. Gewoon Engels, bent, Goed Engels. Ja, ben jij dus? Die is, is, is Joey Ramon. In Paradiso. Die de groeten doet aan het volprogramma Ivy Green. Oh, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, boys and girls. One, two. One, two, one. Two. De cursus hoe je het maximaal uit één akkoord hey. haalt. Ik komt nog een tweede akkoord. En ja, er komt er nog een tweede zo. Er zit nog steeds het eerste akkoord. Het best wel langer Het wordt een heel stuk zinniger als je de volume-knop op 11 zet. Ja. En dat vond al ja, af, ik alweer moeilijk. Dat adviseert de luisteraar thuis ook. Alles vanaf nu, standje 11. Maar dit is gewoon echt heel erg. Ja, ik moet er steeds om lachen. Dat is een beetje mijn hiccup. Maar. Omdat... Het is gewoon één akkoord. En het... je blijft gewoon gefascineerd luisteren. Omdat je denkt: van, er moet er iets gaan gebeuren. En die zanglijn gebeurt al van alles. Maar nou ja. Dit was uh, één akkoord spelen en je kon in de band. Ja, de één akkoord spelen. Maar, maar wat voor een akkoord. Ik bedoel, je kan er lachen over doen. En. En er is ook ontzettend veel lachwekkende muziek gemaakt in die tijd. Omdat echt. Nou ja werkelijk iedereen deed het. Maar dit waren toevallig buitengewoon getalenteerde één-akkoordspelers. Later is het allemaal wel complexer geworden. Maar wat zij doorhadden en wat een hele hoop andere mensen niet doorhadden... is dat je het gaat uiteindelijk om, om de, de, de power en, en de, de, de, de rauwe energie van rock'n'roll. Ja, hoog, hoog tempo ook over het algemeen. Hoog tempo, Lastig ja, voor uh, een drummer, je bent ook een drummer. Uh, lastig. Je moet, je moet heel snel kunnen spelen. Ja, en dat werd alleen maar nog sneller en nog sneller. En ik bedoel, de, de, de, je kreeg later, de Amerikanen uh, hebben hun eigen punk variant verzonnen. Dus de hardcore. En dat, nou ja, dat was zo onnavolgbaar snel, dat de eerste keer dat ik dat hoorde, dat ik het gewoon zelf niet kon volgen. Terwijl ik toen al een beetje geschoold was, zeg maar, in de punk. Heb je nog gewoon de afdeling heel snel bij iets, iets wat uh... ja dat moet ik even zoeken. Hoor. Maar um, je, nou ja, jij vroeg net van uh, we hebben nooit uh, um, uh, nooit echt een grote punkband gehad. Um, maar daarbij vergeten we ook wel dat bijvoorbeeld de Sex Pistols ook nooit een heel groot commercieel succes is geweest. Dat was pas twintig jaar na dato of zo dat die zeg maar, de enige uh, Sex Pistols op goud werd. Hij wordt binnenkort voor die opnieuw uitgebracht. En uh, ze hebben opnieuw. Re reunion Tour ook weer. Ja, gaan. de zoveelste. En ze zijn het lekker aan het uitmelken. Maar het, het grote publiek is er nooit op, echt op aangehaakt. In heel veel werd die muziek ook echt gewoon door de meeste disjockeys toen grondig gehad. verafschuwd, ja, verafschuwd. En er waren, wel, er waren wat specialistische programma's. waar het wel eens gedraaid werd. Maar er is een beroemd voorbeeld van. Um, Frits Spits, die in zijn avondspits op een gegeven moment een programma onderdeel had... waarbij luisteraars een bepaalde plaat in konden stemmen. Dus als er maar genoeg stemmers waren voor een bepaalde plaat, dan werd hij gedraaid. En de, de, de, de Nederlandse punkband The X, zeg maar, een van de belangrijkste Nederlandse punkbands... bestaat nog steeds, wordt over de hele wereld gewaardeerd... Uh, speelt inmiddels samen met, ja, met, met jazzmuzici, Alhoewel het nooit hetzelfde is geworden als zeg maar, de jazzrock van de jaren 70. Maar in ieder geval, die hadden een actie verzonnen... waarbij ze hun eigen plaatje uh, erin stemden. En dat, nou ja, dat was gelukt, de ex had het plaatje. En uh, Frits Pits die zette de, de, de naald in de groef... draaide gewoon een, drie seconden en trok de, de naald... Ogenblikkelijk weer van het plaatje af en pleut het plaatje weg. Omdat het gewoon. We, gaan, we gaan hebben weer... ontzettend veel agressie op, in ieder geval. We gaan een heel klein stukje daarvan recht zetten. Dit is een stukje van de X. Spelen, dat is niet Engels zeker. Of het mooie is, dat het moet iedereen maar zelf uitmaken. Uh, wat is mooi bovendien? Ja. Maar goed, ja, dat, dat, dat, dat versterkt in feite de status van die hele muziek ook weer. Dat, juist dat de gevestigde orde, de disjockeys, er totaal niks van moesten hebben. Ja. Of niet? Was dat een handicap? Nee, dat was, nee het was helemaal geen handicap. Het was, ook dat was eigenlijk weer gewoon een, een, een grap, een, om de boel te ontregelen. Uh, nou ja, de, de eerste golf punkbands. Sex Pistols, The Clash, The Damned, dat soort bands. Ja, die, dat gel, die gelden nog als ja, bona fide rocksterren. Vooral uh, in hindsight. Maar alle Nederlandse punkbands. Uh, die hebben nooit de illusie gehad dat ze, mee, dat ze daar sterren mee zouden worden. Of dat ze zouden doorbreken. En de Excel helemaal niet. Het was dus een periode. waarin je muziek maakte voor. Gelijkgestemde binnen nou ja, de punctie. En niemand had de illusie dat dat ooit wat zou worden. Dus dat je het gedraaid kreeg op de radio, dat was eigenlijk alleen Frits Pits te zieken, weet verder niet. Ja, maar goed. We ja, hebben muziek... nog niks helemaal gedraaid, vind ik dat wel jammer. Ja, maar dan, we moeten dan proberen een beetje tempo te dat is ook wel zonde eigenlijk. Maar ja, goed. We gaan uh, even luisteren, want je hebt een ander uh, plaatje klaar liggen. Uh, wat is dat? Oh god man, ik, ik, ik, heb, ik heb zoveel klaar liggen. Uh, uh, ik zal nog eens grappers laten horen ook. Even kijken hoor. Kan je nummer 6 daarvan opzetten? Even kijken. De onvergetelijke Paul Tornado. Paul Tornado? Wie ja. was dat? Ik heb geen idee. Met het nummer van 8 Casanova. <tieden> gaat gaat Nova. Het etische bij. Nova. de ik Jay Gozes is uh, de gast in Casaluna. Jay, als je, als je dit soort muziek hoort, uh, zou dat nog kunnen, denk je? Hard op de politieke man gespeelde teksten? Ja, tuurlijk. Het kan wel. Het wordt natuurlijk door niemand verboden. Maar het, het, dit was voor het eerst eigenlijk. Dit ging direct in op de, de politieke actualiteit. Even, even terug naar de, de jaren zeventig. Uh, Dries van Acht was toen nog minister van Justitie. En uh, die hield een ethische revij. Die wilde de normen en waarden, die stonden toen al op de kaart... En die had besloten dat um, uh, pornotheaters in Amsterdam... dus waar pornofilms vertoond werden... Oh, zoiets uit het verleden, pornofilms in een bioscoopje... Um, die mochten niet meer dan 48 zetels hebben. Dus niet meer dan 48 stoeltjes. En nou, Het was de bedoeling om dat terzijde tijd helemaal uit te bannen. En vervolgens kwam ene... Paul Tornado, ik weet eigenlijk niet wie het is en uh, waar die gebleven is, maar die maakte het, het singeltje vannacht Casanova met de onvergetelijke zin: en dan ook zo half bekakt uitgesproken: neuken kost geld. Ja, geweldig. <laughs> Ja. Ja, maar ja, natuurlijk. Dat het, is een dat... tijdgeest, maar het is ook een tijdgeest dat, dat bij demonstraties uh, gezongen werd. Alle Regens en Vanachten. Weet je waar ik die het liefste zou zien? In de Amsterdamse grachten of nog liever onder Lijn 10. En dat werd erg grappig gevonden. Ja, nou, dat was toch ook grappig. Nee, eh, dit, kan natuurlijk, dit gebeurt nog steeds. En er zijn talloze punkbands die eh, nog steeds eh, teksten tegen Rutte hebben. Of, of Vooral tegen Wilders natuurlijk. Ik denk dat je daar een hele avond mee kan vullen. Het is alleen, toen was het iets nieuws. Toen was het, uh, had, had het een directheid uh, die, uh, ja, die eigenlijk een beetje verdwenen is nu. Vooral omdat er zoveel is. Punk was anti-establishment. Punk, was, anti punk uh, was ook heel erg gericht op uh, de problemen van, van, van jongeren toen. Huisvesting bijvoorbeeld, werkgelegenheid. Ja, ja. Um, maar het establishment kon er niks mee. Maar het establishment hoefde toch ook niks mee? Wat zou het establishment ermee moeten? Uh, te reageren? Of misschien denken van... Misschien is het wel de verschijningsvorm niet heel gezellig... maar hebben jongeren gelijk? Had het ook een ja, reactie Kijk, het was niet... Het was muziek. Uh, het was niet zo dat punks niet echt een, een agenda hadden... en dat ze een plaatje gingen maken... in de hoop dat ze verandering zouden kunnen bewerkstelligen... en dat de politici zouden luisteren... en dat vannacht zou zeggen... van, nou kom, we doen vijftig zetels in het porno theater... Het keerde zich ervan af en het maakte het belachelijk. Het was een soort. Ja, het waren provocaties. En. Um, het grappige is ook, er wordt met terugwerkende kracht. Ja, wordt ervan gemaakt alsof het een. een directe politieke protestbeweging was. En, um, maar er, dat, er zijn dat, wel lijntjes richting tuurlijk, politiek. Tuurlijk, er waren, heel, er waren politieke bands. We, we hadden bijvoorbeeld. Uh, de, de, de Rondo's, een uh, belangrijke Rotterdamse punkband. Um, en dat waren, ja, die, die tonen zichzelf in ieder geval, ja, uh, communisten. Die traden op met een Nederlandse vlag, met een hamer en sikkel erin. Uh, uh, die hadden Mao op de hoezen van hun platen staan. En die hadden, ja, die maakten nummers over klassenstrijd en zo. Stukje rondo's. Militant wat hier gebeurt, toch? Het is ontzettend militant. En, en um, zo zagen ze er ook uit. Um, nou, militante pakjes, uh, militante vlaggen, militante symbolen. Het zag er um, ja, ja, bijna, bijna militaristisch uit. En um, dat maakte de impact ervan ook zo, zo groot. Het zag er ook fantastisch uit allemaal. Het waren uh, kunstacademische studenten of die waren afgestudeerd inmiddels... Eh, die in Rotterdam ja, bijna een soort commune-achtige eh, groep begonnen waren... waarvan eh, de band een onderdeel was. Maar er gaven ze gaven een, een, een eigen tijdschrift uit. De Raket, op, op kringlooppapier gestenseld. Eh, ze hadden een eigen strip. Eh, nou ja, de, de, de, de arbeiders hadden de productiemiddelen in handen genomen... Laten we eens luisteren naar even een klein stukje van een Engelse band, uh, Killing Joke. Killing Joke was een, een, een band die uh, um, ook uit de punkbeweging stamt, maar waar ook nog wat vraagtekens over ontstonden gaandeweg. Killing Joke, is uh, uh, het punt is dat ze ook jongeren aantrokken die wat minder frisse ideeën hadden. Uh, met name het rechtsradicale groeperingen begonnen ook rond deze band en andere band zich uh, langzamerhand uh, te verbinden. Wat is de lijn tussen, tussen dat gedachtegoed, het rechtsradicale gedachtegoed en het deel van de punk? Nou ja, het was, Killing Joke is natuurlijk al van, van een paar jaar later ook. Ik weet ook niet of er heel veel rechtsradicale rond Killing Joke rondhingen, want die hadden andere andere bands en andere plekken. Het was vooral dat Killing Joke erg um, met, met ja, totalitaire symbolen dweepte. Love like blood. Ja, uh, grote wapperende vlaggen. En, en Ik geloof nooit dat, dat um, de, de, de, de politieke richting van Killing Joke... nou echt ter sprake is geweest. Natuurlijk, het, het is een periode waarin zeker in Engeland... Uh, rechtsradicaal ontzettend de kop opstak. Je had daar uh, National Front, uh, British, British Movement, en dat waren gewoon de neo partijen, die uh, uh, nou ja, vooral probeerden in te haken op de agressie van de punks, maar ook van skinheads. Hè, dat was natuurlijk een beetje een geleerde... dat hing een beetje tegen elkaar aan, die luisterden naar dezelfde muziek. En daar is behoorlijk geronseld Um, en in de, Nederland? In Nederland, nou ja, je had bijvoorbeeld... Kijk, um, de, nou ja, de rondo's waar we het net over hadden... die dus gewoon echt zwaar communistisch waren... die um, um, hebben in dat, die, dat, dat huis waarin ze zaten... die, die soort commune waar ze uh, uh, al die activiteiten plaats hadden... daar kwamen ook veel Rotterdamse uh, achterstandsjongeren. En die begonnen ook een beentje daar. En die deden allemaal mee... Op een gegeven moment hebben die rondo's die hebben daar de stekker eruit getrokken... omdat ze eigenlijk... Ja, ze zagen dat ze ontzettend veel navolging kregen... maar dat iedereen zijn slaafs achterna liep. Dus zij waren wat ouder al en dachten, van, dat moeten we niet hebben. En die zijn er toen uh, mee opgehouden... die hebben van de een op de andere dag de stekker eruit getrokken... waardoor in ieder geval een aantal van die, van die jongeren uit die zing die daar... Um, ja, een beetje verweest waren en vatbaar werden voor ja, rechtsradicale uh, sympathieën, maar het is, alleen, ja, het is eigenlijk alleen, daar in Rotterdam gebeurd. En, en nou ja, verder, het, ja, het zijn eigenlijk altijd wel gevrijwaard gebleven. Verder van, van van rechtsradicale sympathieën. Ja. Ja, het is, Een deel van de punkbeweging is wel geradicaliseerd... maar dat is dan een klein deel geweest. Het is een nou, geradicaliseerd, was... maar vooral de andere kant op. Vooral, ja. uh, punkbeweging, ja. of de, sorry, de, de kraakbeweging geldt ook iets soortgelijks worden. Een deel van die kraakbeweging is ook vergaand geradicaliseerd. Ja. Ja. Nou ja, goed. punk's dweepte vooral met uh, weet ik, vooral de Rote Armee-fractie. Uh, dat soort gezellige klus. Ja. ja, dat soort spul. Ja. Wat, wat is het mooiste dat de punk die toch uiteindelijk maar heel kort... Uh, uh, Echt groot is geweest. Wat is het mooiste dat de punkels gebracht heeft? Nou ja, het is, maar het is niet waar. Kijk, het is um, um, kort groot geweest in die zin dat het kort uh, belangrijk was in de media: dat het kort belangrijk was als, um, ja, uh, next big thing in de, in, in in de, in de muziek. Hè? Uh, in 77. Daarna is het ondergronds gegaan, en daarna is het, um, het toch. Het, het, het is het esperanto van de rebellie geworden. Er zijn... Jerry, we gaan straks verder praten. Weet je wat? Blijf, blijf <laughs> gewoon nog een uur. We gaan gewoon twee uur doorpraten, want we zijn er nog lang niet. Straks in de twee uur, uh, dan uh, uh, kunt u ook meepraten op 0800-1121. Graag met uw herinneringen aan de punktijd. 0800-1121, zometeen in de twee uur van Kaasloenen. Met Jerry Goosens nog weer naast me. We gaan zo weer lekker verder. Gaan we gaan muziek uitzoeken.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 zouden zou het toch wel op prijs stellen als we eerst een definitie opstelden... van wat nu eigenlijk een feest is, voor we de knipsels indelen. De definitie van feest. Definities zijn zinloos. Definities zijn zinloos. <laughs> Gekke discussie. <laughs> Dat ben ik toch niet met je eens. Definities kunnen heel nuttig zijn. Onze opdracht is om een atlas van de volkscultuur te maken. In die atlas komen kaarten van de verspreiding van cultuurverschijnselen... dus ook die van feesten. De bedoeling is om op die manier een overzicht te krijgen... van de cultuurgrenzen die door ons land lopen. De achterliggende gedachte is dat dergelijke cultuurgrenzen ons iets vertellen... Over de culturele tegenstellingen die in het verleden op ons grondgebied hebben bestaan. Kunt u dat laatste nog eens herhalen? <laughs> Wat zei ik ook alweer? Uh, je zei dat die cultuurgrenzen ons iets vertellen over de tegenstellingen... die in het verleden op ons grondgebied hebben bestaan. Ja, maar u hoeft dat niet allemaal op te schrijven. Ik heb het al. Mag ik nu iets huh. zeggen? Ga je gang. Naar mijn mening zijn wij een afdeling voor volkscultuur. Dat betekent dat wij een beschrijving moeten geven van de volkscultuur. Nee. Wij zijn een afdeling voor de samenstelling... van een atlas van de volkscultuur. Dan begrijp ik toch niet hoe we een atlas van de volkscultuur kunnen maken... als we niet de hele volkscultuur beschrijven. <lacht> Leuke discussie. Wat is dat, volkscultuur? Volkscultuur bestaat niet. Volkscultuur is de cultuur van het volk. Welk volk? Daarvan zullen we ook een definitie moeten opstellen. Want er zijn verschillende mogelijkheden. Het jaarverslag, geen opmerkingen. Ik heb alleen bezwaar tegen dat je Asjes en Muller schrijft. Dat is boers, de heer Asjes en de heer Muller. Verander dat even en dan kan het naar de drukker. Het Nederlandse volk. Daar kan ik voorlopig wel in meegaan. Dus. de definitie van volk is het Nederlandse volk. Ja. <tus> Kun je beter van een aantal concrete voorbeelden uitgaan? Dan kunnen we zien waar de problemen liggen. Daar ben ik voor. Kom eens met een knipsel. Ik heb hier een knipsel over een slachtfeest. Is dat ook gewoon een feest? Een dier dood maken? Heel gek. Daarna vieren ze feest. Volgens een Zwitser die ik eens ontmoet heb, is dat een overblijfsel van een oud offerfeest. Is het verdomd? Ik geloof geen bal van. Ik schrijf het toch maar op. Dus jij wilt dit niet bewaren? Ja, natuurlijk wil ik het bewaren. Dat is nou een voorbeeld van zo'n oud gebruik dat misschien een verspreiding heeft. Maar je gelooft er niet in? Dat doet er niets toe. Als we deden waarin ik geloof... dan konden we de afdeling meteen erop hebben. We hebben daar ook een vragenlijst over. En ik stel me voor dat we kaarten moeten tekenen van alles wat daarbij gegeten werd. ingebanden, zult, hersens, bloedworst... Mijn schoonvader wilde nooit bloedworst eten omdat er bloed in de naam zat. Gewone worst at hij wel. Heel primitief. Ja, maar het was wel een heer. Ik heb zo'n geslacht varken wel gezien toen we bandopname maakten in Drenthe. We kwamen op een avond in het stikdonker bij een boerderij. En toen hing er een naast de deur op een ladder onder een wit laken met bloedvlekken erop. Was dat niet akelig? Ja, dat was niet leuk. Nicolien was er helemaal van streek van. Het hoort er nou eenmaal bij. Ja, maar zo'n varken is zo'n aardig beest. Die boerin vertelde dat de kinderen 's ochtends voor ze naar school gingen, afscheid van hem hadden genomen. Heel gek. Het jongetje had hem op zijn kop gezoend en gezegd: Dag lieve knor, best maar niet treurig. Ja. Laatst liep ik ergens en toen stond er een alleen in een weiland. Ik ben toen naar het hek gegaan. En een beetje tegen hem gepraat. En een beetje tegen hem gepraat. En toen kwam hij voorzichtig naar me toe. Voortdurend zo met zijn neus. En toen heb ik hem een beetje geschropt. Achter zijn oor. Ja. Dat vinden ze heerlijk. Dan gaan die oogjes een beetje dicht. Ja, prachtig. En toen ik wegging, liep hij op een drafje mee. Zo waggelend zoals een zwijn dat doet. Meneer Beerta. Ik wou u de nieuwe bibliothecaris voorstellen. Die in de plaats komt van meneer De Gruyter. Krak. Meneer Krak. Meneer Beerta is hier vroeger directeur geweest. Maar hij is hier nog veel. En hij weet alles van de bibliotheek. Niet alles, maar wel veel. U hebt een interessante naam. Wist u dat? Nee, dat wist ik niet. Ja, u hebt een interessante naam. En dit is meneer Koning. Die is hoofd van de afdeling Volkscultuur. En dat zijn de heren Asjes. En Boerakker. Ah, ja. Koning. Krak. Asjes. Krak. Jan Boerakker. Krak. Dan hebben we nu alleen nog de achterkamer. Is daar op het ogenblik iemand? In ieder geval is hij hier. Krak. Een eenvoudige naam. <laughs> Knipsels over slachtvesten worden dus bewaard. Doen we. Volgende knipsel. Het volgende knipsel handelt over het paasvuur. Bewaren. Het is een paasvuur dat is georganiseerd door de VVV van Hellendoorn. Nee, dan bewaren we het niet. Kijk, dat begrijp ik me niet. Daar ben ik nu volstrekt niet met je eens. Het is georganiseerd. Iets wat georganiseerd is, is niet traditioneel. Maar het kan toch heel goed traditioneel zijn geweest? Ik vind dat nu juist interessant. Het kan best zijn dat het interessant is, maar het is ons werk niet. Dat zou ik dan toch nog wel eens aan meneer Beerta willen voorleggen. Die wil alles bewaren. Wat wil je me voorleggen? Bart wil knipsels over georganiseerde feesten bewaren. Nee, ik wil de knipsels over feesten bewaren... ook als ze georganiseerd zijn. En wat wou jij dan met die knipsels doen? Weggooien. Oh, ik gooi nooit iets weg. Maar u knipt ze ook nooit uit. <tus> Dat is iets anders. Als ik ze niet uitknip, hoef ik ze niet weg te gooien. Maar als ze eenmaal uitgeknipt zijn, dan zou ik ze bewaren. Dan bewaren we ze gewoon. Wat doet het er toe? Of je nou 100 knipsels bewaart of 120? Het gaat om duizenden. Nou, duizenden. Ha, dat is één kast erbij. Geen probleem. Ja, maar het gaat ook om het principe. Het principe is dat je zodra je een kaart tekent van de verspreiding van het paasvuur, dat je dan de georganiseerde vuren buiten beschouwing laat. Ik ben nu juist van mening dat je die met een apart teken zou moeten aangeven. Zodat men ook de huidige situatie in oogschouw kan nemen. Goed. Maar maak dan wel een apart binnenmapje voor de georganiseerde feesten. Binnen, ja, volgende knipsel. Uh, het volgende knipsel handelt over de 1 Mei-viering in Amsterdam. Nee. Zie je wel? En ik vind nu dat we dat net zo goed moeten bestuderen. Nee, want de 1 Mei-viering is een nieuw feest dat van bovenaf is georganiseerd en dat dus een heel ander soort verspreiding heeft ondenkbaar dat we van de 1 mei viering een kaart zouden tekenen. Maar het is wel volkscultuur. Het is internationale cultuur. Nou, daar ben ik dan niet met je eens. Het is misschien internationaal... maar het is ook volkscultuur. <lacht> Gek bureau. <lacht> Meneer Koning, ik heb een verzoek. En dat is? Zou u mij voortaan Jan willen noemen? Ja. Natuurlijk. Graag. Maar dat betekent dat je tegen mij ook je en jij moet zeggen. Dat is nou juist niet de bedoeling. Bij Shell bestaat de gewoonte dat nieuwe werknemers... hun chef pas bij de voornaam noemen als ze een jaar in dienst zijn. Ik vind dat een prima regeling. Goed. Laten we dat afspreken. Dank u wel. Wie is eigenlijk verantwoordelijk voor het jaarverslag? Het jaarverslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Dus die zijn verantwoordelijk. Waarom vraag je dat? Zomaar. Ik wou dat weten. En wat is de rol van de directeur dan? Die heeft geen rol. Behalve dat hij als... Penningmeester verantwoordelijk is voor de begroting. Ja, zo dacht ik het ook. Heeft Balk aanmerking gemaakt op je jaarverslag? Nee. Hij wil alleen dat ik Asjes en Muller met de heer aanduid. Als directeur heeft Balk natuurlijk wel het recht om erop toe te zien dat de drie jaarverslagen van de afdelingen naar de vorm op elkaar zijn afgestemd. Ja. Ik zal dat veranderen, dan vind ik het erg onzin. Knauw's lexicon moderne kunst. Is dat niet iets voor jou? Het lijkt me een handig boek. Dan krijg je het van. Juffrouw, u hebt in de etalage. Knauwers lexicon moderne kunst. Ik zou daar graag een exemplaar van hebben. Niet voor mezelf, daar ben ik te oud voor, maar voor mijn zoon hier. Een ogenblik. Is er nog iets wat je graag wilt hebben? We zijn er nu toch? Nee, zo is dat genoeg. Knauwers lexicon moderne kunst. Dat is wat u bedoelt. Juist. Hoeveel krijgt u van mij? 12,50. Dat is voor jou. Dag, juffrouw. Dag, heren. Juffrouw. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je al die keels die iets te betekenen hebben gehad... in één boek bij elkaar hebt. Gaan we nog ergens koffie drinken? Goed, maar niet lang. Want ik heb eigenlijk maar een half uur tegenwoordig. Dan gaan we naar de Rode link. Ben je daar blij mee? Ja. Dan ben ik daar in ieder geval nog goed voor. Er zijn wel meer dingen waar je goed voor bent. Ja, jongen. Wat vind jij van die Klaus? Klaus lijkt me een prima jongen. Zou het een slechter keus kunnen maken. Beerta heeft een manifest tegen het huwelijk ondertekend. Er zijn weinig manifesten die Beerta niet ondertekend. Maar niet omdat hij tegen Duitsers is, want hij is zo pro-Duits als de pest. Maar omdat hij republikein is. god. Hij had gewoon twee dingen door elkaar. Beerta is een beste man, maar denken kan hij niet. Weet jij uit je hoofd. wanneer tante zus jarig is? Ik geloof 3 maart. Dat kan ik onthouden, omdat ze bijna tegelijk met mijn moeder jarig was. Mijn moeder was 8 maart jarig. Of. Uh, of 3 maart. En uh, tante zus ook, zoiets. Precies weet ik het niet meer. Maar als je dat onthouden wilt, dan moet je dat in je agenda schrijven. Dat doe ik ook. Want verjaardagen vergeet ik. Ja, behalve uh, die van mijn ouders. En mijn broer. Zusters. En... Uh, die, die van jullie natuurlijk ook. Dames en heren, nog een, een aardig detail. Zojuist wordt gezegd dat prins Bernhard in de glazen koets gezeten... en hij zal nu ondertussen al zijn uitgestapt... een transistorradio bij zich heeft om de reportage te kunnen beluisteren. En daar is dan de gouden koets. De gouden koets die hier, u hoort het gejuich, die hier gaat passeren.